Maar ik zal ze laten, geloven dat ze maar waren, ze moeten maar eens, dat hoort er toch bij. Een hele legioen dat rolt zich in het zweet, voor ze weten liggen ze daarop.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 ze hou ik nou van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kijk, je kijken. Ze joh, daar rijd je toch niks, en Ga nou eens mij naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Af en hij mee. Ik zeg, hoe voel je er nou na nou afloop vroeg ik, hoe voel je er nou? Zit die waardeloos jongen? Ik zegt: hoe dat zo waardeloos? Zit die jongen waardeloos? Ze gaan halen de doelpunten niet eens. <lacht> daar rij je toch niks, en.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 We rijden dan niks, hè? Maar gaan nu weer die mensen wat voetbal wel doen. Die is zoveel, hè, die er geen verstand van Nee, mijn, mijn vrouw. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè? Mijn vrouw, hè? Aardig mens, maar geen verstand van voetbal. Ik zit laatst aan tafel, lekker wat te nuttigen. Aardig maaltje, had ze samengesteld. Ik ben enthousiast van voetballen. Ik was in een goede luim en ik zeg tegen de god wat leuk dat, dat Barcelona-kruifje hebt willen kopen voor 400.000 gulden. Toen zei ze tegen me, weten ze wel dat ze jou kunnen krijgen met 2 gulden de <tie> je niks hè? En weet u wat niet is? Doordat mevrouw niet van voetballen houdt, houdt dat, dat door in de familie. Dat houdt dat door in de familie. Ik heb een zoontje een heel aardig kind verder, maar houdt niet van voetballen. Komt dus je moeder. Ik heb haar vorige week maar eens meegenomen. Ik zei, joh, dan moet je mee naar voetballen af, We zijn op het stadion, het begint ineens van, pap, ik wil naar huis. Joh, niet zeuren. Even later, papi, ik wil naar huis, joh ja, niet zullen. Afgeleidend rustig, ik stop hem vol met ijsjes en met touwgummi. Ik denk niet zo even stil, maar ja de tweede helft begint er gelijk weer. Papi, ik wil naar huis, Papi, ik wil naar huis, joh. Ja, dan gaan we naar huis. Doe maar eerst al die mensen een handje geven. ja, ja dat is zeker. Maar goed, gaan we verder.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 Zelzam en, en trappen er weer een bij, oh, ik ben helemaal gek van voetballen. Echt waar hoor, iedere ieder, ieder zondagmiddag kan je mij op het stadion vinden. Hè? Echt waar hoor. Ik zit van de week zit ik op het stadion, zit er een man voor me, die bestelt me er even 25 kussetjes. 25 kussetjes! Of <lacht> en gaat die dingen allemaal op elkaar stapelen en de bovenop op zitten. Ik zeg, God, meneer, ben u zo'n bange die het niet ziet? Zeg die nee dat ze gejat worden. Ah, <lacht> oh, nou, de mensen, dan? Gewoon ook altijd met de cupbestrijd rijden, mij in het buitenland en het vliegtuig, weet u wel. Afaan zit ik eindelijk in het vliegtuig, van weet dit, veld. Komt de stewardess op, af en zegt tegen meneer, moet u horen, de gezagvoerder heeft gevraagd of u in het vliegtuig niet meer wilt toeteren. Ik zeg, heb je de last van? Zeg ze nee, haar niet. Maar de verkeerstoren denkt steeds dat er een brandweerauto in de lucht zit. <lacht> Afijn zit ik in dat vliegtuig, krijgen we wat te eten, echt een behoorlijk maaltje krijgen we, echt geen ratzooi hoor. Zit er een man naast me, heel aardige persoonlijkheid verder, maar goed, ik bedoel, uh, wij krijgen dat dienetje. Op een gegeven ogen plakt, of op een gegeven ogen, ja, gaan niet, een beetje lachen om versprekingen, ja. Dan kennen we nog wel even. Afijn op een gegeven ogenblik, pakt die man, pakt een broodje, prima broodje. Doet dat broodje in een plastic zakje en mompelt hij zichzelf, en dat is voor Kruivy. Op zichzelf geen onaardig gebaar. Even later pakt hij zijn eitje, prima eitje hoor, heel goed eitje, nulletje zeker. Doet dat in een ander plastic zakje en mompelt hij zichzelf, en dat is voor Van Hanegem. Even later pakt hij zijn puddikje, doet dat weer in een ander zakje, en zegt bij zichzelf, en dat is voor Jansen. Ik zeg, nou meneer, u bent zeker wel een fan van de club. Zegt hij nee, de verzorger. Ja. Af en zit ik eindelijk op het stadion, van weet ik veel. Ik zit er maar naast, maar die begint dan eens te roepen van. Hup Abel Enstra! hup Abel Enstra! Ik zeg god meneer Abel Enstra, voetbal is zeker geen 15 jaar meer. Zegt hij, dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. Ja... Wat die mensen allemaal roepen, zeggen, je ziet er al hoor. Een paar weken geleden zit ik op een stadion, komen de spelers het veld op en begint er een man naast me te roepen van uh, wat een kwaliteit, wat een kwaliteit. Ja. Ik zeg meneer hoe kan u dat nou zeggen, u hebt nog niks gezien. Zegt hij nee, maar ik heb de staf geleverd. Ja. ja, je ziet soms wat hoor. Van ja, ja, mooie meiden soms hoor. Dan zit ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een normaal rechts buiten, een arm links binnen. Hartstikke <lacht> okay, hoor. Of en ik zeg het een geintje, zeg ik tegen, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik er een geintje tegen. Ik zeg nou je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. <lacht> Staat er een gozer naast erop die zegt, zeg knaam, moet jij strafschap. <lacht> Aan we verder. Zo pak je je zit, daar krijg je geen soepot meer voor. Die lopen in de beste bak erbij. Zo hier en daar een vlaggetje, dat kende net mee door. Hoog uit een beetje van de brouwerij. En wat die toetes aan betreft, hoe vaak gebeurt het niet. Komt van de hoofdtribune een op andere hooggebied? Die zegt, meneer, ik heb mijn eigen woorden niet verstaan. Dan zeg ik, dat is maar goed, ook anders zou je blozen gaan. Nou, reus, maar ik zal ze laten. Gaat over dat ze waren, waren, Ze worden maar eens. Dat hoort er zo fijn. Een hele legioen, dat loopt zich in het zweet. Voor ze beter te liggen, zetten op Ik zal ze laten. En trappen weer een kubje bij. Stop even, jongens, stop even, jongens. U popelt natuurlijk allemaal om mee te zingen. U popelt allemaal, hè? Ja. Ah, dat dacht ik al. Nou, is er een kleine, kleine aardigheid in dit lied, dames en heren. is namelijk zo: dat op het moment, de tekst is dus van. Ik zal ze laten. Pop, pop. En op dat pop, pop, kan u invullen wat u wil. Dus ik zal ze laten lopen, ik zal ze laten rennen, ik zal ze laten klooien. U mag ook vieze dingen roepen, dat maakt niks uit, want ik toeter er toch doorheen. Dus misschien is dit eens een keer een gelegenheid. hè? je weet het toch niet? Oh en dan gaan we weer, jongens. Ik zal ze laten. Geloven dat ze maar halen. Ja, yeah, ze moet ze waren. De hele legioen dat wil ze rennen zweet. Voor ze weten liggen zitten op hun kachel slaan ze laten... en rapperen weer een kip bij.